De leerlingen hoeven de eindtoets niet opnieuw te maken. Er wordt wel een nieuw advies berekend... en dan kunnen middelbare scholen de leerlingen misschien toch anders plaatsen. De Tweede Kamerfractie van het CDA heeft een nieuwe voorzitter. Het is Pieter Heerma. Hij is de opvolger van Siebrand Buma, die burgemeester van Leeuwarden wordt. Heerma werd door de rest van de fractie... als enige kandidaat voorgedragen voor het voorzitterschap. Hij zegt dat hij niet de ambitie heeft om ook partijleider te worden... In Limburg zijn bij een grote actie tegen Albanese bendes... die zich bezighouden met hennepteelt, vier mensen aangehouden. Er worden invallen gedaan in tientallen panden in Geleen en omgeving. De Spil in de zaak is een bedrijf in Geleen... dat zich bezighoudt met voertuigenhandel. Dat bedrijf faciliteerde Albanese criminelen, denkt de politie. Vijf gevangen Catalaanse politici zijn geïnstalleerd in het Spaanse parlement. Ze werden door de politie via de achteringang naar binnen gebracht... De vijf worden vervolgd voor de organisatie van het onafhankelijkheidsreferendum van 2017. Verwacht wordt dat de parlementsvoorzitter de politici vandaag nog opdraagt... hun zetel weer in te leveren vanwege de strafzaak. De racewereld is bedroefd over het overlijden van Niki Lauda. De Oostenrijker die drie keer wereldkampioen werd, overleed gisteren op 70-jarige leeftijd. Zijn laatste overwinning boekte Lauda in 1985 in Zandvoort.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 Welkom bij ZFM. ZFM, het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM, de Jumbo Race Dagen, driven bij Max Verstappen.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 will be for. Geluid van Zandvoort.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 waar je inderdaad versnaperingen kunt halen. Maar uh, nee, we hebben inderdaad geen, geen... Jumbo. We hebben wel de Jumbo dagen, maar geen Jumbo. Jumbo in het het. En uh, in, in de omgeving, weet jij dat? Volgens mij in Haarlem. Haarlem wel. Uh, uh, die kant schaduwpijkt uh, die kant op. Die kant uh, uh. Zitten, zitten de Jumbo dagen. Toch leuk dat ze dan hier gewoon uh, deze dagen uh, sponsoren. Okay. Ondanks dat ze natuurlijk niet hier uh, in de omgeving zitten. Uh,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 Het is ZFM, de Jumbo Race Dagen, driven bij Max Verstappen. This tune I found that makes me think of you somehow been wondering if We ja, dames en heren wij hebben nu blijf contact met Ger volgens mij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 Nee, ik heb nog vaker gedaan. Oké, okay, en jij? Ik? Ah. Heel hard! Ah. heel Goed, nou jongens, uh, je hoort het. Het zijn uh, drie mega talenten die hier staan. De toekomst. Ze dus gaan nu uh, in de karts uh, zitten en uh, er zijn nog maar drie karts. Reizen. Uh, uh, nee, hij loopt weg.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 even over naar muziek. Dankjewel Ger, en ik hoop dat je straks nog een okay. keer inbelt. Oké, okay. dankjewel Oké. ZFM. Het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. De Jumbo-race dagen. Driven bij Max Verstappen.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 I'm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 Ja, euh, zo'n dag als euh, vandaag. Ja, daar zijn we eigenlijk normaal gesproken een week euh, mee druk. Dan hadden we natuurlijk euh, dinsdag euh, een hele belangrijke persconferentie. Dus euh, we hebben iets meer tijd nodig gehad euh, euh, deze week. Uh, maar voor de rest euh, gaat alles op rolletjes nu. Dat uh, gaat allemaal op rolletjes. En met, uh, hoeveel horeca staat er in totaal?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 Hoeveel mensen hoeveel, hoeveel klanten ongeveer heb je per?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 En dan wens ik je nog veel succes met de uh, komende uh, uren uh, van, deze, van dit weekend. Ik neem aan dat jullie uh, ook nog moeten afbouwen. Ja, uh, dat zal heel snel gaan. Uh, dat zal morgen rond het middaguur, het, het grootste gedeelte is dan al verdwenen. Zo, dat, uh, dat is een uh, heel de, uh, uh, goed georganiseerde organisatie. als ja, je dit allemaal ziet wat er uh, allemaal ja. staat. Nou, dan uh, heel erg bedankt en succes vandaag nog verder. Graag gedaan.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 drinking in your friend's kitchen who know that someday years down the line you would be mine and I'd be here stopping you leaving and when Je Ja dames en heren, dan zijn we weer terug hier in de studio bij Lacourse, bij de Humor. Uh,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 Veel aandacht volgens mij. Ja, absoluut. Die nee, F-16 doet het goed en de uh, klimmand uh, gaat ook erg goed. Ja, goed dat, ja. uh, veel jonge kinderen zie ik ook. Uh, momenteel ook daar, want we, vanaf hier kunnen we het natuurlijk net zien. Ja. Dat uh, veel jonge kinderen uh, uh, zijn geïnteresseerd erin. Wat voor vragen krijg je vooral? Uh, hoe is het om militair te zijn? Uh, wat doe je dan zoal?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 Dat. Uh, misschien ooit. En uh, kan je uh, uh, even voor de luisteraars die dat niet weten uh, uitleggen wat het verschil is tussen gewoon de Korps Mariniers en de gewone landmacht? Ja, uh, nou, eigenlijk is het.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 Sit down, it's just talk. Smiles politely back at you. You stare politely right on through. So